Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een groot onderzoek naar de problemen bij de NS. Dat belooft staatssecretaris Heijden van Infrastructuur. Zondagmiddag en avond reden er helemaal geen treinen door een IT-storing. Ook het backup systeem werkte volgens de staatssecretaris niet. Maar hoe dat kon is nog onduidelijk. Ze zegt dat dat grondig wordt onderzocht. Minister De Jonge komt donderdag naar de Tweede Kamer voor een debat over de mondkapjesdeal... En dat is bijzonder, zegt verslaggever Ewout Kiewiet, want De jongen gaat daar nu niet meer over. Hij is geen minister van Volksgezondheid meer, maar van Volkshuisvesting. De verantwoordelijk minister is minister Helder en die zou dus dit debat met de Kamer voeren over wat er toen gebeurd is. Maar ja, dat is toch wat ongemakkelijk, want zij was er niet bij, hij, wel, uh, hij weet precies waar het over gaat. De Tweede Kamer wil weten of minister De Jonge betrokken was bij de deal met Siewert van Liende, Die zei dat hij mondkapjes leverde zonder winst te willen maken. Later bleek dat hij er miljoenen aan verdiende. De dierenpolitie heeft 23 labradors in beslag genomen in Tienhoven in de provincie Utrecht. Het gebeurde bij een stel fokkers. Meerdere mensen die daar een hond hadden gekocht, klaagden daarna dat er van alles mis mee was. Zoals problemen met hun huid, hun botten of hun gedrag. Er loopt een onderzoek naar de fokkers. En je bent nooit te oud om te mixen. Dat bewijst Esther van 57. In Amsterdamse clubs, beter bekend als DJ Je Moeder... Plaatjes draaien in de club is haar lust en haar leven, zegt ze tegen de Telegraaf. Het is gewoon wel heel gaaf als jij uh, nummers opzet. En. Uh, ja, gewoon die, die energie die dan op een gegeven moment opstijgt. Of. Uh, ja, dat mensen gaan lachen en blij zijn. Ja, toen ze een paar jaar geleden ernstig ziek werd, gooide ze het roer om en ging ze haar droom achterna. Maar verwacht geen 70s disco of 90s mix. Nee, je moeder is bij de tijd. Je gaat gewoon mee in de muziek die uitkomt. En uh, kijk, ja, weet je, een beetje zijn hoofd, dat hoeft voor mij ook niet altijd. En ze is ook echt moeder trouwens, van drie kinderen. Ze zijn wel trots. Ze vinden het wel, ze vinden het wel leuk. Maar ook wel soms een beetje genant, denk ik.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 Met deze single van Wommek en Wommek is het even na twee uur geworden. Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer. De Zandvoorts Radio met Zandvoort op zondag. En Albert-Jan en ik zijn er. En dat betekent dat de zon er ook weer is. Ja. Lekker weer buiten. Lekker weer om even een heerlijke frisse neus te gaan halen aan het strand. Of een andere bezigheid hier in de mooiste badplaats van Nederland. Zandvoort. Het Andere delen, het, ja, oh, en ja. Saint Tropez van de toekomst. Oh, ja. dus ja, ja, ja, een, ja. Of Papendal aan zee, pa Papendal aan zee, kan ook. Ja, ja, ja. Weet je dat er uh, geschaatst wordt uh, op dit moment ja, uh, in klopt. Nederland en ja. wel op natuurijs? Het is nog nooit voorgekomen, maar in Winterswijk uh, gebeurt het gewoon. Ja, schaatsen op natuurijs. Doe, hoe gier, doen ze dat? Hele, hele nacht met giertanks met water uh, over, uh, over de, de, de, de, de, de, de, de ijsbaan rijden. En dan maar hopen dat het een beetje vriest en, en vast zit. Maar hoe lang ze dat vandaag met deze zon volhouden... Dat, eh, valt te, of ze dat tot het eind van de dag volhouden, dat valt te betwijfelen. Maar goed, het is een tijd geleden dat er op 3 april uh, uh, uh, uh, gewoon op natuurreis geschaafd werd. Ja, hoor. volgens mij nog nooit gebeurd <acht> <hijen> trouwens. <hijen> nog nooit gebeurd, nee. nee. Klopt. Nou ja. Dus wij gaan niet schaatsen, we gaan uh, lekker radio maken. Wat gaan we doen vanmiddag? Nou, uh, uh, ja, goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, nee, de op deze zonnige zondag, zoals jij dat uh, ook uh, zo treffend uh, zegt... Uh, gaan wij gewoon weer drie uur live radio maken, Zandvoort, op zondag. Uh, wat gaan we doen? Uiteraard uh, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda... en om half drie het weerbericht. Blijft het zo mooi uh, de komende dagen of wordt het wat minder... Nou, ik vrees dat het wat minder wordt. Maar goed, uh, laat u zich verrassen om half drie met het weerbericht. Het dier van de week, kan je Jack nog herinneren? Ja. Die uh, hadden we vorige week al in als dier van de week. En we uh, dachten nou, we geven hem deze week uh, nog een herkansing. Want het is één grote, harige bol die, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die toch wel veel verzorging nodig heeft. Maar we keken vanmorgen even op de website. En wat uh, zagen we? Hij is gereserveerd. Dat is goed nieuws. Er wordt goed naar ons geluisterd. Ja, ja nou, gisteren helemaal trouwens. Ja, gisteren werd er heel goed uh, geluisterd. Ja, nee, dat is hartstikke leuk. Dus uh, moesten we moesten toch weer even op zoek naar een uh, nieuw dier van de week. En die hebben we gevonden. Uh, en het is een dame deze week. En die luistert naar de naam Dora. Het gedicht van de week. Ja, ik heb er drie. Maar er zit er één bij die, die het waarschijnlijk gaat worden. Maar welke het gaat worden... Het wordt of een tranentrekker... Of het wordt een hele vrolijke. één van de twee. Dus Rob, uh, we moeten dat nog even overleggen. Het verschil is heel groot. Uh, uh, ja, het, het, is, het, is, het is of janken of het is lachen. Eén ja. van de twee. Ja. Oh, jee. Kwart voor vijf is het zover. Liefhebbers van het gedicht van de week. Nog even geduld en dan is het zover het gedicht van de week. Uiteraard hebben we nog Zandvoorts nieuws in het kort voor u. Uh, we gaan natuurlijk om tien over half drie... Uh, met u dus de Eredivisie, uh, wedstrijden uh, bespreken... die al gespeeld zijn en die vandaag gespeeld worden. En er waren gisteren toch al een heleboel ja, zeggen, titelkandidaten die de revue passeerden. Dus het was een vol programma gisteravond. Maar vandaag ook nog weer best wel weer wat wedstrijden. Maar meer wedstrijden uit de, uit de rechter rijtje, om het zomaar eens te zeggen. Dus daar hebben we ook aandacht voor. En tussen neus en lippen door kijken we natuurlijk ook nog naar het wielrennen. Want vandaag is het weer de klassieker. De Ronde van Vlaanderen met deelname van Mathieu van der Poel. Dus kijken, als er wat interessant te melden is, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Tussen drie en vier is het weer tijd voor C CFM in de regio. En uh, we, gaan, uh, we hebben een drietal bijdragers van onze collega's van NHTV. En de eerste, de, voor de eerste gaan we naar Schiphol, want de, de meivakantie komt er weer aan. En ze hebben veel te weinig personeel CQ-medewerkers. Hmm. Dus ze hebben een banenbeurs gehouden... Om, in de hoop dat uh, nieuw, nieuwe medewerkers gevonden kunnen worden. We gaan ook naar de Zaanstreek-Waterland... want dit weekend is er weer de traditionele Volendamse Pieperrace. En dan heb ik het over zeilen. Een voorbeschouwing van die race laten we jullie dus ook in de tweede uur zien. En we gaan natuurlijk op, even terug naar 1 april. 1 april, terug gaan we naar het Gooi. Samen met een Gooise natuurfotograaf... want die heeft natuurlijk schitterende plaatjes kunnen maken... daar in het Gooi met een mooie wit dekbed... Uh, over de bomen en tussen de, het gras en uh, tussen de beesten. En uh, daar hebben we ook een bijdrage voor. Dus dat is het tweede uur, CFM in de regio. Qua 24, natuurlijk Pit Report. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En heb je het net gehoord, uh, Albert-Jan? Ja. Er rijden geen treinen in uh, Nederland uh, op ja. dit moment. Zeker tot uh, vijf uur uh, heeft de NS uh, te maken met een uh, technische storing... Dat betekent dat de reisinformatie niet bijgehouden kan worden, de actuele reisinformatie. En ook de geluidsinstallaties op de stations het niet doen. Uiteraard doen ze er alles aan om dat zo snel mogelijk te verhelpen. Maar de verwachting is dus dat deze storing tot minimaal vijf uur vanmiddag gaat duren. Dus kom je naar Zandvoort, kom op een andere manier. Want met de trein, dat gaat helaas niet lukken platform one. Ja, we vertelden het juist. Er rijden op dit moment geen treinen in heel Nederland niet. En dat betekent dat er ook geen extra bussen worden ingezet... omdat er gewoonweg veel te weinig bussen daarvoor zijn... om het probleem op dit moment te verhelpen met het vervoer van mensen. Dus hou er rekening mee mocht jij een gebruiker zijn van de trein... Momenteel geen treinen door een technische storing hier in uh, Nederland. Vandaar dat we deze uh, trouwens draaien van uh, Eastwood en uh, Saints...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 I just given head then I dame Lily Allen hebben al een hele tijd uh, niks meer gehoord. Terwijl ze in het verleden toch uh, heel wat leuke hits uh, gescoord heeft. Het begon allemaal met de zin. Ik moet het toch even zeggen. Fuck you. En daarachteraan had ze een uh, hit uh, met uh, de plaat die we juist draaiden. Dat was not fair. Er is uh, nou, de, de afgelopen week weer het een en ander gebeurd. Albert-Jan en ook uh, gisteren weer. Uh, jij uh, hebt het uh, nieuws in de gaten gehouden voor ons. Ja, Het was deze afgelopen week toch wel veel politiek moet ik zeggen hoor. Goed, allereerst terug naar uh, uh, gisteren. Een drankrijder is van de weg gehaald bij een alcoholcontrole op de zeeweg. Bij alcoholcontroles van het team verkeer van de politie Noord-Holland zijn zaterdagavond in de regio Haarlem diverse drankrijders van de weg gehaald. Zo ook op de zeeweg in Overveen. Tussen zaterdagavond half twaalf en zondagmorgen twee uur uh, werd er gecontroleerd op alcohol op de zeeweg. Daar werden ruim 250 blaastetjes afgenomen en vijf bestuurders bleken onder invloed van alcohol. Als de politie controleert op met een ademtest of u onder invloed bent van alcohol... dan moet u daar altijd uw medewerking aan verlenen. Deze test geeft aan of u meer heeft het gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of u mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoeveel alcohol u precies heeft gedronken. Terug naar dinsdagavond. Drie raadsleden die dinsdagavond afscheid namen van de gemeenteraad... hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen.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 En Bruno balberg Wilson, oudere partij Zandvoort... nam afscheid met 12 jaar ervaring als raadslid... van 2006 tot 2014 en van 2018 tot 2022. En woensdagavond is dan de nieuwe gemeenteraad van Zandvoort geïnstalleerd. Deze bestaat voor bijna de helft, 8 van de 17, uit nieuwkomers in het bijzijn van burgemeester Molenburg. En een goed gevulde zaal legden zij hun eet en of beloften af...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 Jong Zandvoort, Oudere Partij Zandvoort en CDA met drie zetels... VVD en PVV met twee zetels... en vier fracties D66 GroenLinks, P van de A en Z met één zetel. Samen bekleden zij 17 zetels. Jong Zandvoort staat dus nu voor een belangrijke klus. De partij mag het voortouw nemen in het vormen van een nieuwe coalitie... en daar zijn ze inmiddels mee begonnen. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met alle partijen... om raakvlakken te bekijken voor een mogelijke coalitie... En er zullen nog meer gesprekken volgen. Voor de vormen van een coalitie is een meerderheid van het totaal aantal zetels nodig. En we hebben afscheid genomen van de oudste winkel van Zandvoort. En dan hebben we het over de Lip. Zandvoorts oudste winkel sloot afgelopen donderdag na 128 jaar... u hoort het goed, definitief haar deuren. Burgemeester Molenburg was de laatste klant van de IJzerhandel Verstegen. In de dorpsmond beter bekend als de Lip. Hij rekende een mooie hamer af... De winkel is sinds haar oprichting in 1893 al eigendom van de familie Verstegen. Deze historie kan duidelijk gevoeld worden... en eigenlijk moet dit pand overgenomen worden door de, het Zandvoorts Museum... Eh, grapte wethouder Bluis, waarop eigenaar Peter Verstegen lachend aangaf... dat hij hen al had gevraagd om een dependans te openen in zijn pand in de Parkveldstraat. Maar in de wandelgangen is er wellicht sprake dat hij nog wel eh, online eh, nog doorgaat. Tot zover... Ja, we gaan hem zeker missen, deze mooie winkel in de pakveldstraat. Het nieuws is na te lezen ook op onze ZFM app en ik zeg proost. Yeah nigga, I'm still fucking with you. Still waters, one deep. Still Snoop Dogg and DRE. 9-9, nah, nah, nigga, guess who's back? Still. Still doing that shit, 100? Oh, for sure.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 en dit is nou echt een hele grote hit. Hè? Dr. Dre en uh, Snoop Dogg. 900 miljoen keer uh, beluisterd op uh, Spotify. Uh, deze uh, single Still Dre. En daarmee een van uh, de toppers uh, ook uh, bij uh, Spotify. Leuk om hem uh, te draaien voor je op de zondagmiddag bij CFM. Zometeen het weer, maar eerst deze Eva Max. Dansbare muziek op je radio. Joris stond de single van Eva Max. En daarmee is het half drie geweest. We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. Albert-Jan, ja, nou ja, mooi weer of niet? We, we, we zeiden het al hè, voor aan het begin van het programma. Ondanks een koude nacht schijnt op deze zondag geregeld de zon. Later, uh, vanochtend, later uh, vanochtend en in de middag trekken enkele buien over het hele land... De noordwestenwind is meest matig en het wordt vanmiddag een graad of acht. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe en komende nacht is het dan ook bewolkt. Het blijft droog en het wordt niet kouder dan vijf graden. Morgen overheerst de bewolking en valt geruime tijd regen. Pas aan het eind van de middag wordt het weer wat droger. Er waait een vrij krachtige en aan zee krachtige tot harde, enigszins vlagerige zuidwestenwind. En het wordt elf graden. Morgenavond valt opnieuw regen en dan is het ook dinsdag het geval. Het is wederom bewolkt en regenachtig. De temperatuur loopt op naar 11 graden en er waait een matige noordwestenwind. Ook de rest van de week is het wisselvallig met elke dagperiode met regen. De westen tot zuidwestenwind is matig tot krachtig en het is een graad of 10. En woensdag kan het zelfs 12 graden worden. In het weekend blijft het sterk wisselvallig met grote kans op regen. Het wordt 10 tot 15 graden. En na het weekend verandert er niet veel en blijft het wisselvallig. Maar het wordt wel geleidelijk wat warmer met maximaat van 14 tot wellicht 18 graden. Al dus Rico Schreuder. Dat was het weer, zie je het En het weer is ook te volgen bij eh, inderdaad Rico weer of op onze eigen CFM-app.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 lekkere single oh, van oh, Lana yes, Del Rey. de hoort Doing Time. Uiteraard uh, naar het origineel Summertime. is er dadelijk het voetbal. Maar eerst uh, Rockmeer Amedeos. De popster stond, het was in wie, wat hij aan de er alles had. Hij had een schone natuur, toch inlieten alle vrouwen. En iedere riep: "Daar kan men rap mee aan het was een superstar, hij was populair, hij was zo exaltiert, had flair. Hij was een virtuoos, hij was een rockidool, en alles riep: "Daar kan men rap mee aan 180 und es war in Wien. No plastic money in die Banken gegen ihn. Woher die schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war een Mann der Frauen. Frauen liebten seinen Punk. Er war een superstar, er war zu populair. Er war zu exaltiert, genau das war sein flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky Dole. En alle suften hoofd en rock Rocky, ah, maar dit is Des Maar hij heeft wel uh, heel veel lekkere muziek gemaakt. Met name in uh, de jaren tachtig uh, was hij actief. Dan had hij een hele grote hit met uh, rugby Amadeus. En uiteraard ook uh, die, uh, die ene plaat uh, met, uh, met dat uh, meisje en dat bos uh, in en uh, dergelijke. Dan uh, hebben we het over Genie, uh, hè, Genie. Ja, en ook der Commissaris. Der Commissaris nog... heeft hij ook nog gehad. En wie waren de tekstschrijvers? Uh, Bolland en Bolland. Kan, kan je, ja, jij ja, ja, ja, ja, ja, ja. gaat door naar de volgende ronde. Uiteraard, uiteraard. Ja, Albert-Jan, je werd uh, gisteren flink gevoetbald uh, ja. in de Eredivisie. Want uh, we hadden maar liefst uh, vijf wedstrijden. Ja, en het begon uh, wel vroeg om, uh, in de middag. In de middag al. Uh, met gelijk een topper. Huh? Ja. FC Groningen ontving Ajax. En uh, tijdens onze uitzending nog kwam uh, Groningen op een 1-0 voorsprong. Dus jij was weer laaiend enthousiast. Ik was uh, helemaal enthousiast, uh, op weg naar huis. Maar goed, Ajax uh, heeft de zaak toch weer rechtgezet. De wedstrijd FC Groningen-Ajax eindigde in 1 tegen 3. En wat had PSV een heel vervelend half uur, uh, laat ik het zo maar even zeggen. Want uh, de volgende wedstrijd uh, op zaterdag was uh, FC Twente tegen PSV. Ja, wat ja. gebeurde er? Twente stond op een gegeven moment... na nou, inderdaad dat hele vervelende half uur uh, met 3-0 voor... Uiteindelijk is het uh, toch nog enigszins rechtgezet door uh, PSV. En werd het 3 uh, tegen 3 uiteindelijk. Wel twee punten verlies he, voor PSV. Ja, ze staan nu vier punten achter op Ajax. Ja. Goed, dan gaan we naar de volgende. Ook een prachtige wedstrijd. AZ ontving thuis Vitesse, eindstand 3-1. RC Waalwijk nam het op tegen FC Utrecht. Eindstand van die wedstrijd 1-1. En in Rotterdam werd gespeeld Feyenoord tegen Willem II. Eindstand daar 2 tegen 0. En vandaag hebben we alweer uh, één wedstrijd gehad. We hebben het over uh, Peck Zwolle tegen go Ad Eagles. go Ad heeft hem gewonnen 0 tegen 1. Ja, maar Peck staat onderaan. En, uh, tot, en met, tot, ik zou bijzien, tot en met de negentigste minuut was het nog 0-0. Ja ja ja, uh, ja, ja, ja. En dan in de extra tijd, ja hoor, go Ahead scoort. Dus uh, Peck Zwolle, weder geen punten. En stijf onderaan in de eredivisie. Dan gaan we naar de wedstrijd van uh, half uh, drie. Die zijn om half drie begonnen. Dan hebben we eerst Sparta-Rotterdam op het kasteel. Thuis tegen Heerenveen. Tussenstand momenteel nog 0 tegen 0. En de andere wedstrijd van uh, half drie is uh, fortuna Sittard tegen Heracles almelo Daar is het ook uh, 0 tegen 0 op dit moment. En de kapper van de dag om kwart voor vijf. Dat is meestal de, de highlight van de dag. ...hebben we vandaag in de aanbieding SC Kambuur ontvangt thuis NEC. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar uh, die uh, wedstrijd, uh, Albert-Jan. Ik ook. De toppers uh, zijn uh, gisteren al geweest. Uh, nog even één keer FC Groningen, Ajax 1 tegen 3. Ajax weer uh, drie punten gescoord. En uh, FC Twente nam het op tegen PSV 3 tegen 3. Twee punten verlies inderdaad voor uh, PSV. En uh, vier punten achterstand op Ajax op dit moment... Gaan we van de Nederlandse band Kayak die de Ruthless Queen. Ja, we hoorden het uh, juist al. Hè. De NS heeft uh, op dit moment problemen. Een uh, technische uh, storing. We hebben wel weer een update. Want uh, ja, de, de borden met uh, de actuele informatie uh, op de stations, die doet het inmiddels uh, weer. Dus dat hebben ze gerepareerd. Ze hebben alleen nog een uh, probleem met uh, de reisplannen.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 Zo proberen we toch nog een beetje vrolijkheid bij je in huis te brengen in uh, ja, deze oorlogstijd. Hè, want uh, daar uh, zitten we wel in uh, op dit moment uh, met de situatie in de Oekraïne. Je hoorde uh, de single uit de jaren 60 van de, de New Seekers en Backsteel or Borrow. September 1, 2 en 3 september, als ik het goed heb. Ongeveer uh, in ieder geval het eerste weekend van uh, september. Dan is het weer Dutch GP tijd. De tweede keer achter elkaar dat de race op Zandvoort gaat plaatsvinden. En heel veel site-events ook. Klopt. En het is bijna de laatste kans om je Formule 1 evenement aan te melden. Zandvoort Beyond is op zoek naar jou. Ondernemers die, ondernemers die onderdeel willen uitmaken van het programma van Zandvoort Beyond... rondom de Dutch GP in de periode van 5 augustus tot en met 4 september aanstaande... kunnen zich nog aanmelden tot vrijdag 8 april tot vrijdag 8 april dus tot en met donderdag 7 april. Wat is Zandvoort Beyond? Zandvoort Beyond is het officiële side event programma van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. In de periode voorafgaand aan het raceweekend worden side events ingezet om een bezoek aan Zandvoort te stimuleren. Het evenement kenmerkt uh, zich door attracties, muziek in de horecastraten en culturele activiteiten, maar ook kleinere belevenissen zoals een racemenu, sportles en uh, race souvenirs. Dit alles uh, op zijn minst met een knipoog naar de Formule 1. Het programma is een grotendeels gratis toegankelijk evenement... in de openbare ruimte in het centrum en langs de boulevard van Zandvoort. Voor jou volop mogelijkheden om te participeren. Dus meld jouw activiteit aan voor uiterlijk uh, uh, 9 april. 8 april, sorry. Via info Zandvoortbeyond.nl. -zandvoort Meedoen kan variëren van een vergunningsverplichte activiteit tot aan een kleiner initiatief, zoals bijvoorbeeld een speciaal racemenu. Twijfel je of jouw idee past binnen Zandvoort Beyond, neem dan gerust contact met hen op via ditzelfde info website of infoadres. Zijn de info zandvoortbeyond.nl. Info-apenstaartjesandvoortbiond.nl info Dus uh, heb je nog ideeën? Twijfel niet. Want voor vrijdag 8 april moet je aanvragen in ieder geval besproken zijn. Dan wel uh, ingediend worden. En doe mee inderdaad. Uh, en maak Zandvoort nog leuker rondom de Formule 1. Het eerste weekend van september. Dan wordt het echt een groot feest. Als dus corona in ieder geval geen uh, roet in het eten gooit of uh, andere activiteiten en dingen. Laten we van het best uitgaan, hè. Gewoon een uh, lekker feestje in Zandvoort uh, begin september. Maar eerst hebben we nog een mooie zomer tegemoet. En daar gaan we ook gewoon een feestje van maken, met allen. Hebben we zin in. En wij van de radio zijn erbij. Met nu ABC, bij Smoky Sings. I'm not just... Juist van Albert Jan, nog tot en met 8 april aanstaande, tot en met volgende week vrijdag, kan je site-event aanmelden voor de Dutch GP. Alle informatie staat ook en is ook terug te vinden op onze CFM-app. En die kan je weer gratis downloaden in de Play Store, die is gratis beschikbaar. En hoor je ook het geluid van Zandvoort en volg je allerlaatste nieuwtjes. Die leest je leest allemaal terug en ook uitzending gemist ontbreekt niet op de app. Wij gaan alweer op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. De Everts White Band is de laatste voor drie uur. Graag tot zo.